Sheet Finch met het NOS-journaal. Diverse Amerikaanse media, waaronder CNN, melden dat Osama Bin Laden is gedood. De Verenigde Staten zouden in het bezit zijn van zijn lichaam. Amerikaanse president Obama kondigde eerder op de avond plotseling een tv-speech aan. Meer details over de dood van Osama Bin Laden zijn op dit moment nog niet bekend.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 Het weer op dit moment vrij koud, minima rond 5 graden. Maar later op de dag is het zonnig en droog, maxima van 16 graden. En ook de dagen daarna zonnig en droog, maar dan wat frisser. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. www.zfmzandvoort.nl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 In the summer I've never been nicht aber nicht für dich sondern nur für deinen dealer mit der nächen den Nationen. De dealer met de lichelende gesicht. Und warum? Het riep me van start voor ziek. Good night I'm